Kijk, je moet je voorstellen dat, dat op, de, op, de, op de fiets naar de studio dan het mooie is aan een relatie met, met, met God en, en met Jezus Christus is, is dat je je wisselt dingen uit. Je, het is een interactie. Dat betekent dat jij, jij doet iets, uh, God doet iets en je reageert op elkaar. Er is, en, uh, er is zoveel liefde en, en, en er is zoveel... Um, het gaat op een hele zachtmoedige manier. Het gaat gewoon. En, en je kan daarin nooit wat fout doen. Het is gewoon. Ja, het leven verandert in, in, in een mooi avontuur. waarin je gewoon bijna geen fouten kan maken. En dat is. Um, het, en, en ondertussen probeert hij een beetje uit van hier en daar. Van, ja, of, of, of je echt. of je echt. Uh, of je echt door wil gaan en, en zo. En dat, het, het is gewoon iets dat, dat je leven tien keer rijker maakt. En daarom het, het is het zo belangrijk dat. Dat uh, of je nu uh, boeddhist, hindoeist, of je nu moslim, new Ageer, of een christen bent. Het maakt niet uit. Maar het is zo belangrijk om Jezus Christus te kennen. En dat je, dat je het eeuwige leven hebt. Want er staat in Johannes, ik weet niet precies waar, in Johannes Evangelie staat. Dat wanneer je Jezus Christus kent, wanneer je de vader kent. Dat, dat noemt de Bijbel het eeuwige leven. Het gaat dus niet om als je doodgaat dat je dan in de hemel komt. Nee, het gaat erom dat je nu al de vader leert kennen en dat je nu al een prachtige relatie hebt. En als je ooit komt te overlijden, want dat gebeurt toch wel een keertje, dan, dan ben je bij hem. En dat is het mooiste wat je kunt hebben.